Dik Hark met het NOS Journaal. Een Nederlandse F-16 heeft een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Charleroi. Het toestel maakte volgens het ministerie van Defensie een mislukte doorstart. De piloot bleef ongedeerd. Het toestel was in België voor onderhoud. Een stuk van de staart is bij het ongeluk afgebroken en er is kerosine op de landingsbaan terechtgekomen. De opruimen daarvan duurt waarschijnlijk enkele uren. Het vliegveld van Charleroi is voorlopig gesloten. Strijders van de gekozen president van Ivoorkust, Watara, zijn niet van plan om de bunker van zittend president Bakbo te bestormen. Ze wachten net zo lang tot hij door zijn voorraden water en voedsel heen is. Volgens de VN zijn er de afgelopen 24 uur in Ivoorkust meer dan 100 lijken gevonden. Het zouden slachtoffers zijn van etnisch geweld. Iran heeft Nederland bekritiseerd na aanleiding van de zelfverbranding van woensdag op de Dam... Een Iraanse asielzoeker die zich in brand stak, overleed gisteren. Zijn asielaanvraag was vorige week afgewezen. De Iraanse ambassade wijst erop dat het al de tweede keer in één week is dat een Iranier in Nederland omkomt. In Oosterwijk verdrong zaterdag een Iranier uit een asielzoekercentrum. Mogelijk was hij onwel geworden. Nederland zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen om de situatie van immigranten te verbeteren, schrijft de Iraanse ambassade. Een commissie van de VN gaat naar Libië om te onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn begaan tijdens het conflict tussen de troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen. Ondertussen onderzoekt de NAVO een incident bij de stad Brega. Opstandelingen zeggen dat de NAVO daar gisteren hun tanks en vrachtwagens heeft gebombardeerd en daarbij zouden vijf doden zijn gevallen. Het Openbaar Ministerie zal hogere straffen gaan eisen voor geweld als gevolg van discriminatie. Minister Opstelten heeft met het OM afgesproken dat voor dit soort misdrijven vanaf 1 juni een dubbel zo hoge straf wordt geëist. Met de maatregel wil het kabinet aangeven dat het discriminatie onaanvaardbaar vindt op welke grond dan ook. Het weer dan nog zonnig alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. Temperatuur 11 graden op de Wadden en een graad of 18 in Limburg. Ook morgen veel zon en zondag wordt het nog iets warmer.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 You dress me The spaces between my fingers are right where yours fit perfectly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 I'm Did Sweet. Ik what they open Ooh. Yeah. The night. No need to fight. Never a frown with golden brown. Every time, just like the.